9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Newtown is vandaag 26 keer de klok geluid. Eén keer voor elk slachtoffer van de schietpartij van precies een jaar geleden. Een 20-jarige man schoot toen op de Sandy Hook basisschool... 20 kinderen en 6 volwassenen dood. Kort erop pleegde hij zelfmoord. President Obama stond in zijn wekelijkse toespraak ook stil bij het drama in Newtown. Hij stak onder meer 26 kaarsjes aan. Een Amerikaanse vrouw heeft dit jaar ontdekt dat haar zoon 25 jaar geleden is omgekomen bij de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie. De vrouw had haar kind in 1967 na de geboorte afgestaan. Na het overlijden van haar echtgenoot vorig jaar besloot ze op zoek te gaan naar haar zoon. Uiteindelijk vond ze zijn naam op de passagierslijst van Pan Am Vlucht 103. Het vliegtuig dat in 1988 werd opgeblazen en neerstortte bij het Schotse Lockerbie. Bij die aanslag vielen 270 doden. De Nederlandse zwemploeg heeft bij het EK korte baan in Herning brons gepakt op de 4x50 meter vrije slag voor gemengde teams, een nieuw onderdeel. Ranomi Kromowidoyo, Mike Marissen Sebastiaan Verschuren en Inge Dekker kwamen tot een tijd van 1 minuut 30 en 62 honderdste. De titel was voor Rusland, het zilver ging naar Italië. Het was voor Nederland de vijfde medaille op het EK. Ranomi Kromovicjojo kon het gemengde zwemmen wel waarderen. Het is voor ons wel grappig om tegen mannen te racen, zei ze na afloop. Maar het hoeft voor haar geen Olympisch nummer te worden. Ze noemde het vooral een evenement voor de fun. In de Eredivisie heeft hekkensluiter NEC de derde overwinning van het seizoen behaald. De Nijmegenaren wonnen thuis met 4-3 van Roda JC. Na twaalf minuten stond NEC met 0-2 achter. Maar de ploeg wist die achterstand na rust om te buigen in een 4-3 overwinning. NEC heeft de laatste plaats in de Eredivisie nu overgedragen aan RKC Waalwijk. Maar dat kan straks weer veranderen. Als RKC vanavond tenminste gelijk speelt tegen Ado Den Haag... is NEC opnieuw hekkensluiter.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 0-0 nog altijd de stand aanvallend. FC Twente. Aardige wedstrijd om naar te kijken. Omdat er wat mogelijkheden en kansen komen. Maar nog geen doelpunten. Nu dan misschien als Gutierrez uh, er langs gaat en de richting de achterlijn gaat. Maar de bal over de achterlijn loopt. En dus uh, is er een doeltrap voor. Het was overigens Mokhtar. Een doeltrap voor Rome. De keeper van Go Ahead. 0-0 de stand bij Twente Go Ahead. Ado RKC, Ronald van der Geer. Onveranderd. 0-1. Nog altijd op het scorebord in Den Haag. Na 60 minuten. En de kans voor uh, Kramer van dichtbij. Maar kreeg het hoofd niet goed achter de bal. Vangertje dus voor uh, Van Dijk Doeman die zijn doel dus nog altijd schoon houdt. Ado, en dat is uh, vanaf het begin eigenlijk, dringt aan. Maar mist gewoon de absolute scherpte voor de goal van RKC... om het de Waalwijkers echt lastig te maken. Tot nu toe. RKC dus op een 1-0 voorsprong. Sliedrecht walst over Sneek heen. Arman Afzorogdlo. Het is uh, net niet gelukt binnen een uur. Maar in een uur en twee minuten heeft uh, Sliedrecht deze wedstrijd gewonnen. Want het is afgelopen hier in uh, Sporthal de Stoep. 25-13 in de derde set. En dan was het krasverschil... Tussen de nummer 2 en 3 van de Nederlandse eredivisie we toch wel heel groot hoor. Sneek gaf in elke set zomaar een aantal punten op rij cadeau aan uh, Sliedrecht. En dat moet je niet doen aan de landskampioen. Want uh, die ploeg maakt daar dan uh, heel goed gebruik van. 25-15 werd het in de eerste set. 25-16 in de tweede. En 25-13 in de derde set. Sliedrecht wint heel makkelijk van Sneek. Andy. Doelpunt FC Twente, ja het zat er wel aan te komen. FC Twente sterker en sterker. En een goede voorzet van Robert Schilder komt voor de voeten van Mocter, van Gutierrez En die kan in twee keer de bal binnenschieten achter doelman Room. En zo is Go Ahead geslagen. Na 20 minuten staat het 1-0 voor FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Ado RKC dan, Ronald van der Geer. Waar Van Duinen de bal verliest. Bijna nog altijd die 1-0 voorsprong voor RKC. Stand die er dus nog na 64 minuten er altijd op het bord staat. Geert neemt het balbezit maar weer eens over. In een wedstrijd die we nu toch langzaam maar zeker wel als rommelig kunnen gaan betitelen. Van Duinen gevonden aan de rechterkant. Van Duinen komt wat naar binnen. Kijkt, zoekt, ja, past, meet en speelt de bal zo in de handen van Arjan van Dijk. Nee, ik denk dat we met de ADO tot 25 december wel kunnen doorvoetballen. En dat er dan nog altijd niet gescoord is. Of er gaat dadelijk iets ongelooflijks mis bij RKC achterin. Maar tot nu toe staat het daar gewoon. En natuurlijk wordt er eens een slippertje gemaakt. Maar dan is er altijd weer iemand anders die het oplost. En Ado komt er maar niet door. Probeert het nu via Bakker aan de linkerkant. Geeft de bal aan Geert. Linkerkant richting de achterlijn. Nu terugleggen. Ja, op wie? Op Sander Duits. Die dan denkt in deze fase is weg weg. En roeit die bal over de zijlijn heen. Ado mag weer gaan gooien. Dat had Meijers inmiddels al gedaan. Maar geeft hem toch maar aan Geert. Die gooit hem vervolgens naar Meijers. Daar staat Apau in de verdedigende stelling. Bakker aangespeeld in de buurt. Van het strafschopgebied. Snow pakt hem de bal af. En dan uh, wordt uh, Snow alweer lastiggevallen door uh, Bakker. Maar via Apau komt RGC er even uit. Wordt weer ingeleverd bij Beugelsdijk rond de middenlijn. Ja, het is vooral toch Ado dat het uh, balbezit heeft. Ado mag uh, continu. ...daar rond die middenlijn elkaar de bal toespelen. Ja, dan moet de diepte gezocht worden. En daar gaat het eigenlijk mis. Daar mist het gewoon stootkracht vanavond. En ook Mike van Duinen zit niet echt lekker in zijn vel. Nu is hij ook weer onderweg naar de achterlijn. Maar wordt hij gestuurd door Remy Amieu... ...die zich steeds prettiger gaat voelen, denk ik... ...ten opzichte van toch de beste speler van Ado Den Haag. Ado met Meloon. Meloon richting het strafschopgebied schiet. Schot weer geblokt. Dat gebeurt eigenlijk ook steeds. Want als je al schiet van een meter of twintig... ...dan staat er altijd wel een RKC-been in de weg. Ook nu is dat... Het geval als Malone het probeert. Meijers rond de middenlijn. Heeft de bal voor Ado weer opgeraapt. Geeft hem maar eens aan Van Haarden. Die staat in de middencirkel. Kijkt om zich heen. Ziet alleen Beugelsdijk staan. Nou, een combinatie met Meijers, Van Haarden en Beugelsdijk. Mooi driehoekje, maar je schiet er geen meter mee op. Nou, dan gaat Beugelsdijk maar eens voorwaarts. Dat is niet de man die op goal moet schieten, denk ik. Nee, speelt nu Van Duinen aan in de diepte. Maar te diep. Daar heeft Van Duinen nog geen diploma voor, zo diep te zwemmen. Uiteindelijk gaat Beugelsdijk door. En maakt hij aan het leven wel zuur. Maar de Fransman blijft ijzig ...en uh, RKC kan uh, uitverdedigen richting Joachim. Joachim omringd door 2-3 Hagenese. Krijgt de bal bijna bij uh, Andersson... ...die overigens een paar minuten geleden kennis maakte... ...met de andere kant van Tommy Beugelsdijk. Uh, de betonnen kant, zeg maar. Want op het moment dat uh, Andersson werd aangespeeld... ...kwam Beugelsdijk even als een ongeleid projectiel in. Hij kreeg er geen vrije trap voor tegen... ...maar uh, Beugelsdijk heeft wel heup- en hoofdpijn. Kun je nagaan hoe uh, ruim die touche toch is geweest. Ik kan dat allemaal vertellen... ...omdat ADO ja, speelt de bal van A naar B... ...naar C naar D... maar er gebeurt eigenlijk helemaal niets mee. Nou, één aanvalletje nog kijken. Geert geeft de bal aan uh, Zuiverloon. Maar zijn voorzet. het lijkt helemaal nergens op. Nou, ik ben benieuwd of Ado echt van Dijk nog lastiger kan gaan maken. Voorlopig staat RKC voor. Na 67 minuten en van Dijk vangt. Twente werd sterker en scoorde. En die houdt kamp. Ja, goede ploeg. FC Twente niet voor niets op de derde plaats. En als ze vanavond winnen, staan ze in puntaantal gelijk met uh, Vitesse. En uh, ja, dat is toch knap van uh, deze ploeg van Michel Jansen en natuurlijk Alfred Schreuder. En uh, met name Castanjos is zeer opdreven. Het was bijna 2-0 na een goede actie van Castaños. Maar nu uh, is het Job van der Linden die ertussen zit als Castanjos weer de diepte in gaat. Een uh, goede actie was het dus van Castanjos en bijna was daar het doelpunt via Egan. Nu is het uh, een mooie actie aan de buitenkant van Rosales. Bal voor doel. Oh, wat een kans voor Evisilio. Die de bal uh, overkomt. Maar Mokta was het die de bal overkomt. De man van twee doelpunten vorige week tegen AZ. En dat was een goede kans hoor. Maar FC Twente begint langzaam met go-ahead te spelen. Want FC Twente speelt goed, speelt snel en heeft vloeiende aanvallen. En daar kan toch het leuke team van Foucault heel weinig tegen inbrengen. Nu is het John van der Linden de linkspoot van Ahead Eagles, de aanvoerder ook, die de bal naar voren speelt richting Valkenburg. Nog niet gezien in de wedstrijd, komt de bal wel, maar kan makkelijk verdedigd worden. En dus gaat Twente weer in de aanval. Doet dat via de doelpunten te maken. Gutierrez, zijn eerste van het seizoen voor Twente. Speelt de bal even naar buiten en via Moktar gaat hij naar de opkomende Robert Schilder. Schilder, halverwege de helft van Go de bal helemaal terug. Maar dat is een slechte bal richting Ebencilio. Kan opgepikt worden door Rijsdijk. Rijsdijk nu op de helft van FC Twente, speelt de bal even terug. En dan is het Antonia, die een nogal lastige bal geeft... Op Rijsdijk. Maar Rijsdijk kan de bal wel binnenhouden, maar niet onder controle. En dan wordt de bal weer overgenomen door FC Twente. Een klein open doekje van het publiek. Het stadion zit weer zo goed als vol. En terecht, want FC Twente laat leuk voetbal zien. En staat na 26 minuten spelen met 1-0 voor tegen go Ahead Eagles. Als ik jou goed begrijp, dan uh, doet RKC het eigenlijk behoorlijk goed, Ronald uh, van der Gier. Ja, uh, niet omdat ze sprankelend voetballen, uh, niet omdat ze kans na kans creëren... maar omdat ze hebben gekozen voor een uh, defensieve opstelling. En dat voeren ze goed uit. Want ze maken ADO het leven zuur en staan natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wel prettig. Uh, met 1-0 voor zitten dus toch in een soort van leunstoel. Waarin ze eigenlijk de regie in handen hebben zonder dat ze heel veel balbezit hebben. En dat is, dat is knap. Dat is het elftal van Erwin Kroeman dit seizoen natuurlijk wel vaker gelukt. En je zal het zien, er komt dadelijk een, een uitbraak als ADO echt één op één gaat spelen en alles op alles gaat zetten. En dan zijn ze eruit en maken ze de tweede. En winnen ze voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. Want dat is RKC dus nog niet gelukt. Wat dat betreft zullen ook de Waalwijkers met Angst en Beven hier op het veld staan. Als ze de statistieken een beetje kennen, weten ze ook dat deze wedstrijd tien keer gespeeld is. En zes keer gelijk. Nou, dat is iets waar ADO... ADO nu, denk ik, in deze fase de handen mee zou dichtknijpen met een gelijkspel. Want daar zijn ze echt nog mijlen ver van verwijderd. ADO met Van Duinen. Eigenlijk iedereen die er wel eens met kop en schouders bovenuit heeft gestoken dit seizoen. Laat het afweten. Bakker namens ADO Den Haag. ADO heeft overigens gewisseld. Heeft Albert gebracht voor Van Haren. Snow is vervangen door een andere middenvelder. Nadja bij RKC Waalwijk. Snow raakte vorige week geblesseerd aan de enkel. Kon gelukkig voor RKC langdurig spelen. Maar moest er nu dus wel uit. Meijers namens ADO Den Haag. Meijers geeft de bal aan Malone op het middenveld. Staat halverwege de helft van RKC. Speelt hem zomaar weer tegen Andersson aan. Zo, daar komt het betonnen stuk. Beugelsdijk weer, die verovert de bal. Met een bodycheck op Joachim. Die dus nu ook weet wie Tommy Beugelsdijk is. En vervolgens denkt hij, ja, joh, als die anderen niet kunnen scoren, dan ga ik gewoon zelf eens op goal schieten. Hij produceert een afzwaaier waar Van Dijk naar kijkt en omlacht. En vervolgens een doeltrap kan gaan nemen in. Inmiddels alweer minuut 71 van de wedstrijd. Tavares komt uh, zometeen ook bij uh, RKC in het uh, elftal. Nou ja, daar zit wel muziek in. Kijken of dat uh, lekker klinkt ook voor uh, de Waalwijkers. Dus in het uh, koude Den Haag, want het waait hier. Het is uh, fris. En de spelers en de supporters met name zullen het ook niet warm krijgen. Van datgene wat die mannen van Mauri Stijn vanavond laten zien. Geert geeft de bal maar weer eens aan Meijers over de linkerkant. Combinatie met Alberg, weer Meijers. Nou, vervolgens draait Bakker eigenlijk de verkeerde kant op. Maar heeft hij het geluk dat Sander Duits een meter of drie, vier voor het strafstopgebied zijn been uitsteekt? En dat doet hij vlak bij de linkerpunt van het strafstopgebied. En dus komt er een vrije trap aan voor Ado Den Haag. Normaal doet Van Haarden dat. Maar die is juist afgelost door Alberg. En die staat nu ook achter de bal. Meijers heeft ook een aardige knal. In de benen. Meijers is overigens een van de twee oud RGC spelers aan de zijde van ADO Den Haag. Zuiverloon is de andere. Maar die speelde dan maar een seizoen. Meijers deed dat drie seizoenen. Alberg maakt zich op om met het rechterbeen het leven van Arjan van Dijk zuur te gaan maken. Dat is de doelman die nog wel een muurtje opzet van een man of vier. Jansen zet die muur vervolgens op de juiste afstand. Nou, eens kijken wat er gaat gebeuren. Wordt het de linksbener Meijers, wordt het de rechtsbener Alberg. Of wordt het een afketsende bal? Het wordt Alberg. En die schiet de bal over de goal van RKC heen. Zo is het voorspel toch vaak leuker dan het hoogtepunt. Na 72 minuten. Leidt RKC nog altijd met 1-0. Heeft Twente de zaak na die 1-0 onder controle, Andy? Ja, volgens nog wel. Maar nu even uitkijken geblazen voor de Tukkers. Omdat de bal aan de rechterkant bij Antonia is. Speelt de bal naar Rijsdijk. Dat is een goede actie. Rijsdijk naar Valkenburg. Probeert zich vrij te draaien. En daar komt het schot van Houtkoop En die schiet de bal over het doel van Marsman... In een uitstekende positie. Daar waar hij ook hoort te staan. Aan de linkerkant schiet hij de bal niet tussen de palen. Dat had eigenlijk wel gemoeten vanaf een meter of zeven voor het doel. En hij schiet de bal dus over het doel van Marsman. En eindelijk weer wat van Go Ahead Eagles. Dat overigens voor de wedstrijd bijna hardop aan het dromen was. Want bij winst zouden ze naar het linker rijtje gaan. En wat nog mooier zou zijn, dan zouden ze over Peck Zwolle heen gaan. Nou, dat zou een weekend als dit helemaal geweldig maken. Maar volgens staan de Deventenaren met 1-0 achter tegen, Go Ahead, tegen FC Twente. Door het doelpunt van Gutierrez. Twente nu weer in balbezit. Ik zei het al eerder. Een leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat FC Twente uitstekend voetbalt. Net een prachtige paas gezien van Tadic eh, richting Ebesilio. En Het was dat Ebesilio iets te lang wachtte, anders had het 2-0 gestaan. Maar vooralsnog staat het dus 1-0 met balbezit voor Twente. Kijken wat Tadic kan. Ka Tadic kan veel. Speelt de bal naar Ebesilio. Ebesilio, de verdedigende middenvelder nu eh, met de bal aan de voeten. Zoeken naar een vrije man is wel gevonden, maar Kutcheris raakt de bal kwijt. En kijken of er snel in de omschakeling iets gedaan kan worden door Go Ahead. Dat kan als hij heel snel Antonia weg is aan de rechterkant met schilder. Schilder een klein schouderduwtje geeft. En dat is genoeg om die kleine Antonia uit evenwicht te brengen. En dus neemt Twente de bal weer in bezit. En gaat op weg richting het doel van de Go-Eagles. Na een half uur spelen bij een 1-0 voorsprong voor FC Twente. Stone van Paul Kerk. RKC nog steeds uh, foutloos achterin rand. Ja, wat, uh, er werd net wel een kans weggegeven aan Alberg... bij dus die 1-0 voorsprong voor RKC. Het schot was eigenlijk ook wel goed voor die invallen van Van Haarden. Van die invallen voor Van Haarde. Maar uh, de redding van Van Dijk was uh, prima. En uh, er kon geen rebound worden benut door Ado Den Haag. Die werd ook niet weggegeven door Van Dijk. Goede redding van die doelman. Die zich dus een uh, betrouwbare stand-in toont vanavond tot nu toe... Van Jan Seda, de Tsjech die het ook zo goed doet in de goal bij RKC. En al menig punt heeft opgeleverd. Je zou kunnen zeggen, als RKC hier vanavond van ADO wint... is dat ook wel een beetje de overwinning van Arjan van Dijk. Nu Alberg namens ADO, want ADO blijft het natuurlijk wel proberen. Het legendarische Haagskwartiertje is inmiddels begonnen. Maar ja, dat heeft de ploeg van Stijn in het verleden ook meer ellende dan voorspoed gebracht. De zuiverloon gaat nu voorzetten richting de tweede paal. Maar daar is Apau weer, die die bal wegkopt. Malone kan vanaf de rechterkant achterlijn nog een keer voorzetten. Maar niemand die zijn hoofd er tegen Aanzet. Beugelsdijk vangt op. Notabene halverwege de helft van RKC. Alles zo'n beetje nu in de buurt van het strafschopgebied. Alles of niets. Dat zal het zo langzamerhand wel gaan worden. meloen kijkt eens om zich heen. Krijgt die bal aan de rechterkant. Komt wel tot een aardige voorzet. Daar komt Van Dijk. Van Dijk. Nu zit hij mis. Nee, heeft hij hem toch? Nou, leek dat het eerste slippertje van die doelman te gaan worden. Maar net voordat Van Duinen denkt. Hé, hey, daar komt dat lekkere hapje. Dat bal heet in mijn richting. Is Van Dijk er toch als kippen bij om zijn slippertje te herstellen? En hij heeft hem weer. En trapt hem maar weer eens naar voren naar Joachim. Die net tot ontzetting van iedereen ook toch nog wel een kans heeft gehad om te schieten. Na een uh, goede actie aan uh, de linkerkant van uh, RKC Waalwijk. Maar uh, zijn schot was uh, half en kon makkelijk door Ado Den Haag worden verdedigd. Ado dat nu via Geert weer de bal heeft. Wie wordt daar de diepte ingestuurd? Zuiverloon Weer ter hoogte van het rc stras op gebied met Braber in zijn rug. Zuiverloon duweleert. Braber zegt ik doe niks. Dus scheidsrechter Jans hoeft niet te blazen. Bal gaat weer terug naar Geert. Geert aan die rechterkant speelt uh, Bakker aan. Bakker dan met een voorzet tegen het lichaam aan van Nadja. En dan de voorzet die, ja dat is bijna logica vanavond, weer in de handen belandt van de in het prachtig oranje gestoken Arjan van Dijk. Die dan nog wel uh, nou, in, een, uh, in een botsing komt. Hij of iemand anders met Guano. De verdediger die wat pijn aan de buikstreek heeft. Tavares geeft de bal maar weer terug aan uh, Van Dijk. De klok tikt. Maar wel in uh, Waalwijks voordeel nog 12 minuten. En uh, RKC nog altijd door die vroege goal van Andersson op 1-0. Twente en de Goya Eagles zijn dan een eerste helft bezig. En die Houdkamp. 36 minuten is die hout. En uh, het staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. Net even. Vloekenboy uh, aan de zijlijn gezien. Na wat uh, foutjes en slordigheden van Goet was het bijna Vloekenboy. En uh, nu is het uh, weer goed met hem, want uh, Goet is in de aanval met Valkenburg. Uh, Goeie opening naar de rechterkant, het Schmid. De rechtsback die vorige week tegen Peck Zwolle wist te scoren... speelt de bal even terug op Rijsdijk. Rijsdijk, Jeffrey Rijsdijk, een hele aardige voetballer is dat. Die uh, altijd wel overzicht houdt. Nu doet hij dat via Overgoor, gaat de bal naar Van der Linden. En heeft... Uh, Go ahead. Even wat balbezit. Maar het is nog ver van het doel van Nick Marsman verwijderd. Want nu is de bal weer op eigen helft. En uh, Vriens die de bal heeft. Vriens in de middencirkel. Balbreed naar Schmid. Schmid kijkt naar voren. Loopt er iemand vrij? Nee, want het speelveld is heel klein. Omdat Twente dat expres doet van achteruit. Vier man op lijn uh, die uh, de boel naar voren blijven trekken. En dan moet je er eigenlijk als ver uh, aanvaller tussendoor zien te glippen. Net op randje buitenspel. Maar Van der Linden durft de bal nog niet te geven. Speelt hem weer breed naar Vriens. En zo gaat het maar uh, heen en weer. Achterin bij Ahead Eagles. Overigens, de laatste keer dat deze wedstrijd hier gespeeld werd, was alweer in 1995. Toen won uh, FC Twente met 2-1. Doelpunten van toch wel legendarische mensen. Zoals Michel Boerenbach en Michael Mols. Die toen nog uh, voor FC Twente speelden. Nu is het uh, ondertussen weer balbezit voor Twente. Maar is er een uh, uh, kopstootje. Niet opzettelijk, overigens. Een, uh, laat ik het zomaar noemen: een ongelukje tussen uh, Van der Linden en. Uh, wie is dat? Castaños. Van der Linden en Castaños met de hoofden tegen elkaar. Castaños staat weer. Is verreweg de meest opvallende man bij FC Twente. Want hij is constant aan het sleuren. Lijkt overal te staan. Hij speelt vooralsnog een goede wedstrijd. En daardoor, doordat hij goed speelt, maar nog niet heeft gescoord... staat FC Twente met nog 7,5 minuten te gaan tot de rust. Met 1-0 voor tegen Go Ahead. ADO RKC, Ronald van der Gier. Van Duinen, Van Duinen met een voorzet vanaf de linkerkant. Komt net niet bij Geert. En zo blijft RKC dus op een 1-0 voorsprong staan. Gaat de bal over de achter. Wie? O, wie heeft hem als laatste geraakt? Nou, in elk geval welke ploeg. Uh, RKC, zegt Jansen, dus een corner voor uh, ADO Den Haag. RKC heeft er net twee mogen nemen. Heeft geen goal opgeleverd, ook geen echt gevaar. En nu dus uh, ADO met die corner vanaf de linkerkant. Alberg... Terwijl we dus in het uh, reeds gememoreerde Haagse kwartiertje zitten al enige tijd. Want de klok staat op 81 minuten. 0-1 nog altijd op het scorebord. Daar komt de corner van uh, Alberg. Iedereen blijft staan. Uiteindelijk wordt de bal weggekopt door RKC uit de doelmond. Nu door Jongstreker opgevangen. En die stuurt Joachim weg. Joachim is niet alleen. Maar uh, Malone wel. Malone is alleen tegen uh, Joachim en Andersson. Andersson aangespeeld. Andersson met de aanname. Andersson stift hem over. Coutinho 1. 2-0. 2-0. En weer Kenny Andersson. Ik heb het al een beetje voorspeld. Ado gaat straks alles op alles zetten en gaat de deur achterin openzetten. En dan zal er aan Waalwijkse zijde wel eens een keer geprofiteerd kunnen worden. Het is een counter met een hoofdletter C. Want uiteindelijk staat Marloon tegen een overmacht. Joachim moet dan nog wel een heel end overbruggen. Maar doet dat op het juiste moment. En geeft ook... Of op de juiste manier. En geeft op het juiste moment net geen buitenspel voor Andersson. De bal van de linker naar de rechterkant. Die komt vervolgens vanaf rechts. Dus dat strafschopgebied in. Staat 1 op 1 met Coutinho. En als de Haagse doelman valt. Is het stiftje van de middenvelder van RKC. Prima. Juist. En bal belandt de bal in de verre hoek. Kenny Andersson met zijn tweede goal. En je kunt nu heel voorzichtig met Potlood drie punten gaan invullen. Achter RKC Waalwijk. Want nog acht minuten. Maar hij blijft Potlood. Twente goal en die Eagles zijn niet uitkomen. Ja, de potlood neem ik hier nog niet in handen hoor. Want de Go Ahead is een uh, rare ploeg. Komt een beetje onder het juk van FC Twente vandaan. Nog 5,5 uh, minuten gaan. 1-0 wel de voorsprong voor FC Twente. Via Gutierrez. En nu is het balbezit weer voor Go Ahead Eagles. Dat heel rustig in de opbouw is. Uh, tergend langzaam gaat die bal heen en weer. Nu is het uh, Short Overgoor die de bal breed geeft. En kan uh, Bart Vriends ermee gaan lopen. Komt nu op de helft. Nee, hij houdt nog net voor de middenlijn in. En uh, speelt de bal dan weer terug op uh, Overgoor. Overgoor terug naar Van der Linden. Van der Linden naar Overgoor. En dan is het vragen. Die wil hem hebben? Ja, niemand. En dan speelt hij hem binnen door. Er komt de bal op de voet van Ebesilio terecht. Maar die kan geen uh, richting aan de bal geven. Dus weer in balbezit. Uh, go ahead, Eagles met Friens. Vriends kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, niemand eigenlijk. Ja, zijn compaan achterin. Job van der Linden. En dan kijk ik even de afgelopen minuten terug. En dan heb ik uh, gezien. Eigenlijk dat FC Twente wat uh, gas heeft teruggenomen in deze wedstrijd. Het tempo lag in het eerste Half uur erg hoog. Met als uh, uh, hoogtepunt het doelpunt van Gutierrez. Maar daarna is het een beetje stilgevallen, en zeker ook bij Ahead Eagles. Want nu ook weer Friens van de Linde van de Linde. Friens. Bal naar buiten naar uh, Schmid, Schmid naar Friens. En dat zijn de verdedigers allemaal, als Van der Linde, de andere centrale verdediger, de bal weer in de voeten krijgt. En de bal niet naar voren kan, omdat iedereen in de dekking loopt voorin. Houtkoop, eh, noem maar op, iedereen is niet aanspeelbaar. En dus gaat het maar steeds achterin eh, rondspelen. En aangezien FC Twente de aanvallers eh, de boel niet helemaal vastzetten daar, kan er gewoon rustig rondgespeeld worden. En denkt FC Twente, ik vind het allemaal best, want wij staan meteen al voor nog vier minuten te gaan. Nu gaat de bal dan eindelijk naar voren. Goeie passing naar Rijsdijk. Rijsdijk naar Schmid. Nu halverwege de helft van FC Twente. Schmid houdt in en zoekt weer naar Rijsdijk. Vindt Rijsdijk heel lang balbezit voor Ahead Eagles. En Twente doet eigenlijk helemaal niets om in balbezit te komen. Dat vindt het publiek ook niet leuk. Die beginnen een beetje te morren van... ...jongens, geef eens even wat gras, dan kunnen wij ook uh, genieten. En dan is de bal ondertussen alweer terechtgekomen bij de keeper van uh, Ahead Eagles bij Rome. Nu is er wat uh, druk van Tadic. En dat uh, levert meteen problemen voor Van der Linden. Van der Linden die de bal hard naar voren speelt. En dan is hij meteen in het uh, bezit van FC Twente... Is het het Ebecilio die de bal weer niet goed onder controle krijgt... en kan Go Ahead in de aanval gaan, maar ook die basis niet goed. Nee, het is een hele matige periode in deze wedstrijd. In de eerste helft, na 42 minuten spelen, nog altijd 1-0 voor FC Twente. RKC staat met 2-0 voor tegen ADO. Gaat ADO ook voorbij op de ranglijst als die stand zo blijft, als RKC wint? Uh, betekent dat dat we weer die vragen over kerst en zo krijgen, Ronald van der Gier? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, wat dat betreft Maurice Stijn, zeker na die overwinning van vorige week... en uh, de opgaande lijn die er was, dat, die, uh, dat zijn positie niet ter discussie staat. En niet al te lang geleden is er uh, ook door de spelersgroep... nog wel het vertrouwen uitgesproken natuurlijk in Maurice Stijn. Alleen ze moeten het zo langzamerhand wel een keer wat stabieler laten zien. En ook van wat frequenter. Want er was bijna, uh, maar ja, dat kun je wel een beetje verwachten. De derde goal van RKC, terwijl er nu geel is voor Zuiverloon. Nadja heeft net namens RKC geel gehad. Dat was bijna de derde goal. Uh, de deuren staan natuurlijk bij ADO nu achterin... Gewijd open. Het was Jorgim die werd aangespeeld aan de rechterkant. Hij ging er vandoor, legde de bal terug bij de tweede paal. Ja, dat was bijna de goal voor Kenny Andersson. Bijna zijn derde. Ja, die derde heeft hij wel gemaakt, maar die is afgekeurd. Dus, maar ja, bijna zijn officiële derde. Maar hij schoot de bal in het zijnet. In het ADO speelt nu met Beugelsdijk voorop. Naast Kramer van Duinen, daar ook nog in de buurt. Maar al dat opportunisme van Haagse kant heeft nog niet echt tot een kans geleid. Sterker nog, RKC heeft natuurlijk de bal. Naar die vrije trap, naar die overtreding op Zuiverloon. Jansen zegt, ik heb nog niet gefloten, dus doe het maar over. Of geeft hij toch gewoon een achterbal? Nee, heeft gewoon een achterbal. Laat het uh, voor wat het is. Dan gaat uh, RKC nog een keer wisselen. Gaat uh, de eenzame spits, Joachim, naar de kant. En wordt zelfs die vervangen door een verdediger van Mosselveld. Komt als extra slot op de deur erbij. Nou, dat is natuurlijk wel logisch. Want uh, die lange Beugelsdijk speelt nu uh, achterin. En Kramer speelt daar. En heel veel lengte heeft Van Hoefelen bijvoorbeeld niet. Dus dan kun je Mosselveld best gebruiken in de laatste minuten van deze wedstrijd. Nog vier minuten officieel. En dan nog de extra tijd. Ja, je ziet ADO toch niet in staat om twee doelpunten te maken. Althans, dat zou echt een klein wonder zijn. Het wonder van het Kyocera stadion. Dan zouden we deze datum noteren als in het geschiedenisboek. Dan komt die lange bal van Wormgoor in de buurt van Kramer. Nou, de bal gaat heel ver door. Van Hoefelen die hem dan wegkopt uit de doelmond. Bijna weer voor de voeten van Kramer. Maar Wordt vervolgens uitverdedigd door RGC Waalwijk. Door Jongsleker. 0 voor ADO. 2 voor RKC. Nog 3,5 minuut. Bij de rust in Enschede, Andy. Ja, minuutje nog. Maar wel nog een hoekschop voor FC Twente. De derde in deze wedstrijd. En het eerste half uur was dus leuk. Maar het laatste kwartier. Er is uh, geen bal aan. Geen voetbal aan in dit geval. Als de hoekschop genomen gaat worden vanaf de linkerkant. Dan komt die bal voor het doel. Nou ja, niet eens voor het doel. Wordt heel makkelijk weggekopt. Maar ingeschoten. Uh, door uh, uh, Gutierrez. Maar die raakte een uh, go-ahead been. En dan kan het uh, weer van de goal afkomen. En je hoort het publiek fluiten. En terecht. Want Rosales die de bal op de middenlijn krijgt. Speelt hem terug op zijn keeper. Naar Marsman. Dat is natuurlijk nergens voor nodig. Nou hij heeft hem nu weer te pakken. En heeft toch de weg naar voren uh, ingeslagen. Uh, nog een uh, minuutje te gaan. En een aardig 1 tweetje Met uh, Tadic. En dat is buitenspel van uh, Castanjos En dus uh, mag hij wel schieten. Maar dat schot al was het in het doel gegaan. Had uh, niet geteld. Want het is een uh, buitenspelgevalletje. Een vrije trap nog voor... ...onze vrienden uit Deventer. Ik kijk naar beneden waar de vierde man staat. Ik denk niet dat er al te veel tijd bij komt. Ik heb één blessuretje gezien. Castanjos die met zijn hoofd tegen Van der Linden kwam. Maar voor de rest is het een uitstekend... Uh, qua de vriendschappelijkheid, de wedstrijd, wat heet. Geen seconde komt erbij, want schijnt dat de Liesveld heeft voor rust gevloten. 1-0, FC Twente leidt bij rust tegen de Go Ahead Eagles. Ado staat achter en dan heeft het uitstellen van die schorsing van Kramer ook niet veel zin gehad, Ronald van der Geer. Nee, Kramer speelt ook een beroerde wedstrijd. is in de eerste helft of ja een paar keer wel dichtbij geweest. Kobbal die natuurlijk door Van Dijk nog uit de goal werd geranseld. Maar heel goed speelt Kramer niet. En het is ook wel tekenend dat Van Duinen toch altijd wel degene die er met kop en schouders bovenuit steekt... ook geen kan. Kan breken vanavond 2-0 de voorsprong van voor RKC. Als we richting uh, minuut 89 gaan. Het is uh, zo langzamerhand wel over. Je ziet de mensen hier uit het stadion ook vertrekken. Lange bal nog richting Kramer. Nou, die kopt hem door op Beugelsdijk. Nee, Beugelsdijk loopt eigenlijk de verkeerde kant op. En Geert is ook nog wel in dat strafschopgebied, Maar die wordt uh, afgetroefd door Valler van Mosselveld. Bal over de zijlijn. ADO heeft gegooid. Uh, balbezit voor uh, Meloon. Meloon uh, maar weer eens het strafschopgebied in. Nou, daar is Beugelsdijk. Daar is de 2-1. Daar is de 2-1. Weliswaar 1-2 dan. Maar Beugelsdijk doet het. Maar ik denk dat die goal van Ado te laat komt. Het is nog een minuutje. En dan nog de extra tijd. Ik kijk even naar Erwin Koeman. Want die is woest werkelijk. Op de slippertjes die nu zijn elftal toch maakt achterin. Want de vrijheid die Beugelsdijk geniet is groot. Hij loopt zomaar weg bij Mitsa Paul En juist van Mosselveld is er gekomen. Om alles daar één op één natuurlijk te bewaken. En dan mag Beugelsdijk niet zoveel vrijheid krijgen. Het gebeurt wel. En Ado zal nu met lange ballen proberen in die laatste drie minuten. Want er zal toch wel drie minuten extra tijd bijkomen om proberen om nog een goal te maken. Weer een lange bal richting Beugelsdijk. Nu afgetroefd door Guano. Niet met een overtreding. Malone is degene die weer opvangt. Namens ADO Den Haag wordt het dan toch nog spannend. Dat zat er toch heel lang niet in. ADO met Zuiverloon. verovert de bal. Zuiverloon aan de rechterkant. ...naar Malone. Malone gaat weer lang. Proberen. Richting wie? Richting Alberg. Alberg kopt richting Beugelsdijk. Afgetroefd door Van Hoevelen. Bal opgevangen door Meijers. Verloren door Meijers. Nadja met een lange roei naar voren. Drie minuten extra speeltijd. Gaat nu in als Wormgoor de bal terugspeelt naar Coutinho. En die dan toch ongetwijfeld in deze fase kiest voor de lange bal. Nou, een pisbogie is dat. Richting Wormgoor. Geeft hem mee aan Malone. Stijn staat de gebaren. Naar voren. Ja, Bakker. Gaat de stappen voorwaarts maken. Gaat de middenlijn over. Publiek kruipt er toch nog een keertje achter. Wat gaat Bakker doen? Schept de bal het strafstofgebied in. Daar is Guano. Die heerst nu namens RKC. En daar is Malone met uh, het schot van die afgeketste bal van de van het hoofd van de Fransman. Maar... Ado neemt weer over. Geeft de bal aan Wormgoor. Wormgoor rond de middenlijn. Alles staat natuurlijk weer in dat strafschopgebied. Daar komt die bal van Wormgoor. Daar komt Van Dijk. En Van Dijk maakt niet het slippertje wat je misschien wel verwacht. Nee, Van Dijk is een goede doelman deze avond. Ja, van Dijk, ik zal dat even uitleggen. Is toch een doelman die daar niet heel veel staat. Een fantastische wedstrijd keept. En net als Seda eerder in het seizoen zou je dan kunnen verwachten dat hij net eventjes aan het einde van de wedstrijd een slippertje maakt. Waardoor hij toch de hoon over zich heen krijgt. Van Dijk doet dat nu niet. Is tot nu toe de held van RKS. Nog één keer. Beugelsdijk kopt de bal door in het strafschopgebied. Daar is Van Dijk. En dat zijn betrouwbare handen vanavond van die doelman met nummer 24. Want als Beugelsdijk de bal doorkomt richting Van Duinen... ligt Van Dijk erbij. Die gaat nu een seconde sprokkelen. En geven hem eens ongelijk. Met die 2-1 voorsprong voor RKC in Den Haag. RKC dat dit jaar nog geen uitwedstrijd won. Lijkt de eerste drie punten van het seizoen te gaan halen. Of, of gebeurt er nog wat. Lange bal van Malone en weer Van Dijk. Die hem te pakken heeft. Van Duinen en Beugelsdijk zijn in de buurt. Van Dijk doet nog eens een keertje zijn sokken goed. Alsof dat belangrijk is in deze fase. Fluitconcert daalt neer op die doelman van RKC. Als hij weer trapt. Ja, gewoon weer ingeleverd bij Wormgoor. Want er is niemand meer van RKC voorin. Nog één keer Zuiverloon. Die... Uh Gas geeft aan de rechterkant. De bal geeft aan Malone. Malone terug naar Wormgoor. Het publiek zegt speel nou naar voren. Ja, dat ben ik eigenlijk wel met het publiek eens. Malone speelt de bal naar Meijers aan de linkerkant. Maar RGC maakt het de Haag spelers lastig om die bal voor te geven. Meijers nog altijd. Meijers met de bal tegen Tavades aan. Het applaus dat u hoort komt. Omdat ADO Den Haag nog een corner mag nemen. In dus de extra tijd. Laatste minuut van die extra tijd van drie minuten loopt. Roland Alberg gaat die corner trappen. Coutinho staat rond de middencirkel. Dat is de laatste Hagenaar. De rest staat in het schapsroepgebied. Eentje buiten. Dat is Meijers. Daar komt die corner van Alberg. Van Dijk blijft staan. Guano komt weg. Meijers neemt over. Meijers scoorde nog niet dit seizoen. Doet dat nu ook niet. Want zijn schot van een meter of twintig gaat hoog over de goal van RSC heen. Nog een halve minuut. Je ziet het, uh, het gezicht van uh, Mauri Stijn. Vol spanning. Maar toch ook teleurstelling. Teleurstelling die je ook ziet op de gelaten van de mensen hier op de tribune. Van Dijk neemt zijn tijd. Van Dijk de doelman die dus mag worden uitgeroepen tot held van deze avond. Want als Ado gevaarlijk was en Ado dingen goed deed in het schafstorpgebied. Dan was Van Dijk het altijd degene die zijn hand of zijn lichaam er tegenaan kreeg. Hij is nu degene die de armen omhoog doet en een zegengebaar maakt. Want het is afgelopen. RKC Waalwijk wint de eerste uitwedstrijd van dit seizoen. Doet dat in Den Haag. 1-2 is de uitslag. Twee doelpunten van Andersson. En de aansluitingstreffer van Beugelsdijk kwam veel en veel te laat. Laten we eens even gaan naar die eerste wedstrijd van vanavond. NEC-Roda. Dat eindigde in 4-3. Het werd eerst 0-2 de Hupperts en Nemeth. Toen 1-2 Vermeil, 2-2 Rex, 3-2 Rex, 4-2 Conboy... en ook nog 4-3 de Mouzim. De verdediger van Roda, Art van Peppe, is zeer teleurgesteld. Ja, bizarre uitslag en uh, bizar slecht gedaan van ons. Hoe kan het allemaal zo gebeuren? Ja, zeg jij het maar. Uh, ik denk dat we gewoon uh, niet de scherpte uh, kunnen brengen die nodig is om... Uh, om als team, en ook als individu... Uh, doelpunten tegen, <laughs> tegen te houden. Ja, want het was eigenlijk helemaal niet zo gek dat het gebeurde. Ook al na het zien van de eerste helft zelfs. Nee, het kostte wel wat uh, pijn en moeite allemaal. En uh, we scoren twee goede doelpunten. En uh, goede uitvallen. Dus ja, je, je ziet wat op betreft op rozen... als je in de kleedkamer 2-0 voor staat uh, met zo'n eerste helft. Alleen ja, uh, dan... Uh, Denk je dat je de tweede helft wel uit kan, uh, uit kan spelen. Gewoon uh, stabiel, uh, stabiel kan proberen te zijn in ieder geval. Uh, ja, dat uh, lukt er nog geen minuut. Nee, geen seconde zelfs. Uh, want eigenlijk na die 2-1 dan is er ja, wel iets aan de hand. Maar nog steeds niet heel erg veel aan de hand. Als je eens een keer gaat voetballen. Maar dat, dat kon helemaal niet vandaag. Het lukt ons helemaal niet. En uh, zij zetten ons uh, nou ja, goed vast blijkbaar. Want uh, wij kwamen niet naar voetballen toe. Uh, weinig. Uh, alleen uh, heel af en toe als ze de tweede bal opvingen. En uh, zij waren wat dat betreft... Uh, ja, ze ringen er vol voor. Ondanks dat ze 2-0 achter stonden... Uh, kregen ze toch nog mentaal voor elkaar om uh, vol voor te gaan. En uh, die strijd leverde ze een uh, verdiende overwinning op. Ja, want dat is eigenlijk het onmerkelijke. Hè? Jullie zetten een tegenstander op een 2-0 achterstand. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen van... jullie zijn de ploeg die op rozen zit. Uh, die, die vleugels krijgt. Die de wedstrijd gewoon rustig gaat uitspelen. Maar eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde. Jullie worden angstig en jullie laten die terugdrukken. En er is geen sprake meer van een team. Nee, nee ja, je ziet echt, ja, binnen een minuut krijg je, de, de, de krijg je al 1-2 op je oren. En dan, uh, zie je, ja, dan zie je in het team gewoon uh, ja, blijkbaar een onzekerheid uh, erin kruipen. Er uh, ja, komt er weinig uit meer eerlijk gezegd. En dan uh, hanteren we nog sneller de, de lange bal. En, uh, ja, dat doen we dan iets te snel waardoor zij uh, zich er gewoon op in, in kunnen stellen. Waardoor hun centrale verdedigers ook lekker erin in uh, spel kwamen. Dat zag je ook. Uh, er steeds meer uh, duels waardoor we eigenlijk in alle opzichten... Uh, en overal eigenlijk de was verloren. Ja, ja, ze maken het uiteindelijk maar vier. Maar dat hadden er ook wel twaalf kunnen zijn vandaag. Ja, het was wel echt... Uh, het gaf heel veel ruimte weg. En uh, daar hebben ze in ieder geval vandaag wel goed genoeg van geprovolvideerd. Maar het had nog meer kunnen zijn. Art van Peppe, niet de vrolijkheid zelf. En dan maar dat blijdschap. Uh, nec tegen Rens van Heinde over de winst van zijn ploeg. Ja, ik denk dat je de hele wedstrijd overwicht hebt gehad. Uh, tegen twee counters aanloopt en... Uh, 0-2-8 staat, waar je denk ik de hele eerste helft domineert. Zowel qua kansen als qua veldspel. Of niet? Maar dat was eigenlijk pas daarna, hè? Ja, de eerste, eerste kwartier al wat moeilijk. Uh, daarna, ja, alhoewel uh, volgens mij eerst, uh, in de eerste paar minuten had ik eventueel een penalty kunnen krijgen. Dat uh, veranderde de wedstrijd natuurlijk. Maar uh, in ieder geval naar 0-2 uh, toch terug uh, zien te komen naar een uh, 4-2 voorsprong. en uiteindelijk 4-3 overwinning doe je denk ik uh, prima zaken. Dat is inderdaad een correcte verslaggeving van de gebeurtenissen. Ik ben op zoek naar een verklaring. Wat gebeurt er met jullie dat jullie als de nummer 18 van de eredivisie... ploeg die dus niet overloopt van zelfvertrouwen... toch in staat zijn om zo'n achterstand ongedaan te maken? Want het, kwam, het was bijna dierlijk. Ja, we hebben... Het klinkt gek. We hebben eigenlijk altijd het hele jaar vertrouwen gehad in onszelf. We hebben een duidelijk strijdplan. En, uh, ja, dat is vandaag duidelijk naar voren gekomen. We hebben balvaste spits. Uh, die wint vandaag zijn duels waardoor de mensen onder kunnen komen en uh, uh, zo komen wij tot kansen. En, uh, vol agressie, één op één, druk naar voren. Ja, je geeft wel ruimte weg in je rug en zo zie je ook dat je uh, tegen twee counts, aan, twee, tegen twee counts aanloopt en uh, je staat 0-2 achter. En, uh, uh, ja, je blijft gewoon hetzelfde plan uitvoeren, je blijft druk vooruit zetten. Uh, we kregen die kansen na het kwartier en we drukten de rode achteruit. Je stapt uiteindelijk het veld, af met, uh, of in ieder geval de eerste helft, met nul teweer achterstand, maar wel met 60, 40 uh, balbezit. Plus 10 uh, ja, uh, ja, kansen of uh, hoeveel het ook precies zijn. Uh, dan zeg je tegen elkaar in, in de rust, uh, blijf doorgaan, uh, blijf druk zetten. Uh, die kansen die komen weer vanzelf en uh, nu uh, mogen ze er een keer invliegen in en dat uh, is gelukt. Je zou bijna kunnen zeggen, die 2-0 achterstand... die helpt jullie over een dood punt heen. Niet alleen in de wedstrijd, maar misschien wel in het seizoen. Uh, nou, het is vaker gebleken dat we goed terug kunnen komen van de achterstand. Uh, in mijn ogen is er het eerste kwartier of daarna weinig veranderd. Uh, het plan blijft hetzelfde. We drukken door, uh, we creëren de kansen... we maken elke tegenstander lastig. Alleen uiteindelijk telt alleen het resultaat. Uh, daarin hebben wij altijd vertrouwen gehad. We hebben altijd gezegd van... Uh, wij horen niet op onze plek thuis. Nou, dat hebben we vandaag laten zien. We hebben er met z'n allen voor gevochten. En het mooie uiteindelijk resultaat hebben Rens van Eijden van NEC. De vragen werden gesteld door Jeroen Gruter. En die wilde ook van de trainer van Rode, Ruud Brood, weten. Of hij al over de eerste teleurstelling heen was. Nee. Ik denk dat uh, jij, net als ik, een hele. Ja, toch wel hele vreemde wedstrijd hebt gezien. Waarin we behoorlijk goed starten. En eigenlijk bijna binnen 20 minuten op 0-3 kunnen komen. De kans van de Moers. Ja, de kans van de moeijsje. Ik denk dat we heel geconcentreerd, heel fanatiek begonnen. Goede goals maakten. En dat we ook nog wel wat weggaven. We hebben ook gezegd, blijf van die goal af. en zij spelen sneller de lange bal. En daar willen ze om vechten. Zeker als ze achterstaan. Hebben we in de rust ook gezegd. En dan is het natuurlijk heel vervelend als je binnen een minuut al een goal tegen krijgt. Ja, maar daar gaat natuurlijk al een eerste helft aan vooraf. Waarin zij een kans of team creëren. En jullie na die twee nog helemaal niets meer. Nee, daar hebben we ook gezegd dat je moet duelleren om die tweede bal. Zij spelen vrij snel diep. En dat jouw fanatiek, daar hebben we het al een paar weken over. Dat als wij voorkomen. Dat je niet terug moet lopen. Dat je moet blijven staan. En, en dan de duels moet gaan spelen. Ja goed, en dat is uh, uh, dankzij Filip Courtois Om het maar even zo te zeggen. Zijn we de rust ingegaan met, met 0-2. Maar ze hebben wel die kansen gehad. Ik had het gevoel dat er met name na die 0-2... twee teams op het uh, veld stonden... waarvan de een de verbeterheid had van we gaan dit omzetten. en De ander had het gevoel van scheidslechter fluit me af... want met 2-0 hebben we al drie punten willen naar huis. Nee, daar hebben we absoluut over gehad in de rust. Dat, er, dat het nog lang niet gestreden is en gespeeld is. En dat je wel op jacht moet gaan naar de 0-3... Zoals we eigenlijk al deden in de eerste helft. Maar je hebt ook kunnen zien dat we de kansen weggaven. Dus dat je heel fanatiek moet blijven. En geconcentreerd moet blijven. En dan mag het niet zo zijn dat je binnen een minuut een goal tegen krijgt. Dus misschien lijkt dat zo. Maar we werden behoorlijk overlopen. Vandaar ook dat we al bij 1-2 hebben doorgewisseld. Een paar mensen. Ja en dat je dan bij spelafvattingen uh, uh, niet, niet goed aan je afspraak houdt. Ja dan, dan is het vervelend. Maar je moet wel mee. En daar hebben we... Uh, bij fases in de tweede helft zeker hebben we dat niet kunnen brengen. Nou, de manier waarop jullie verdedigen vandaag was bij tijd dat weilen verbijsterend? Ja, vandaar ook dat je een aantal doorwisselt. Kees Luijks haalde er vanaf. Is hij de zonderbok, de hoofdschuldige? Nee, nee. Laat die verantwoordelijkheid maar bij mij liggen. Maar ik vind wel dat, je, dat het niet zo makkelijk mag zijn als iemand uh, na Russo doorkomt dat er drie vrij staan voor de goal. Maar goed, er gebeuren nog meer heel veel gekke dingen bij jullie in het 16-meter gebied... waar niet alleen Luis bij betrokken was. Nee, daarom zeg ik ook. Ik wil dat ook uh, beschermen. Maar hoe moet dit nu verder? Want Ruud, als het zo doorgaat, dan wordt het gewoon weer knokken tegen degradatie. Nee, daarom hebben we ook gezegd... Uh, in de beginfase of beginfase, eerste fase... waarin we zeker in staat waren om goed te spelen... en, en resultaten te halen en ook te stunten... Zit, zit het behoorlijk tegen nu. Daar kan je niet omheen. Maar daar zullen we ook goed uh, naar kijken wat, wat we missen. Uh, is het... Verdedigers bijvoorbeeld, of in duelkracht op midden, et cetera. Maar daar moet, moet wel uh, met z'n allen goed naar gekeken worden. Nou, oké, okay. en vandaag heb je kunnen zien dat we uh, het behoorlijk kunnen doen... goed kunnen doen, eerste helft... maar dat we verdedigend en in zijn totaliteit daarin nog wel kwetsbaar zijn. Ruud Brood, de trainer van de Roda, dat met 4-3 verloor van NEC. De winnende trainer, Anton Jans, is natuurlijk tevreden... met die overwinning die toch wel broodnodig was... Overwinning hadden we zeker nodig. We komen op drie punten van rode, een hartstikke belangrijke wedstrijd voor ons. Dus die hadden we zeker nodig. De manier waarop, daar ben ik ook wel eens algemeenheid tevreden over. Maar dan praat ik over de beleving, dan praat ik over het aantal goals wat we gemaakt hebben, de constante druk die we hebben, vooruit hebben gehouden en het aantal kansen wat we hebben gecreëerd. Ja, want het had wel ja, twintig goals kunnen zijn als het een beetje mee zit op zijn naam. Ja, nou goed, ik denk wel dat het een, wat dat betreft een spektakelstuk was. En, uh, alleen, ja goed je, er zijn ook wel enkele dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Ja, dan heb je het met name over het eerste kwartier en de, de laatste tien minuten, denk ik. Nou ja, goed, met name. En het uh, uh, eerste kwartier, uh, ja, ik denk dat we van begin af aan het initiatief hebben genomen. Maar uh, uh, Roda is heel gevaarlijk in omschakeling. En dat, uh, dat, bleek hier, uh, dat bleek in die fase, waarin ze enkele hele goede kansen kregen. Ik denk drie hele goede waarvan ze er twee maken. Uh, ja, toch zijn we eigenlijk uh, uh, constant op zoek gebleven naar, uh, naar de aanval... en naar goals en, naar kansen en voldoende kansen gecreëerd. Ja, hij moet er wel in, en, want als Roda in, in zo'n fase 3-0 maakt... Ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Nou, met, met name de verbeterheid uh, was iets wat ik uh, nog weinig heb gezien dit seizoen bij NEC. Dat zal je waarschijnlijk het meest tot tevredenheid stellen. Absoluut, absoluut. Ja, uh, kijk... Uh, de, de, de, de, de beleving en de, de, de verbeterheid om deze wedstrijd naar ons toe te trekken, die was absoluut aanwezig. En uh, nou goed, dat is ook doorslaggevend geweest, denk ik. Uh, daardoor hebben we vier goals gemaakt. En uh, ja, die vier goals die blijken dan nog net genoeg te zijn. Ja, want ik had eigenlijk toch ook geen moment het gevoel na die 2-0 dat jullie niet terug zouden komen in de wedstrijd. Dus dat, dat straalde jullie al de hele wedstrijd uit. Dat is ook zo. We, de, we zijn eigenlijk ja, constant uh, in de wedstrijd geweest. En uh, zelfs na de 1-0 of 2-0 uh, heeft dat niks met ons gedaan. En zijn we door blijven gaan. Alleen, dat is, dat is hartstikke mooi. Maar je moet ze wel maken. En uh, dat, daar, dat doelpunt na rust meteen. Ja, dat helpt je enorm natuurlijk. En uh, ja, net of dan de bal een beetje gebroken wordt. En dat je dan nog drie goals maakt. En ja, maar na de 4-2 gaan we dan weer een beetje teruglopen. En dan krijgen we nog een moeilijke fase. Ja, want dan heb je virtueel die punten in huis. En dan zit je eigenlijk alleen maar te wachten op het laatste af van de scheid zegt, hè, Maar En dan, dan sluipt er toch weer iets in die ploeg. Is dat verklaarbaar? Uh, nou, dat is wel verklaarbaar, ja. Want uh, na de 4-2 denken we van, nou goed, oké, okay, dan uh, nemen we nu wat, uh, wat gas terug. En dan, uh, maar onze kracht was denk ik juist het verdedigen en de druk uh, erop houden. Uh, na nou, toen dat wegviel en uh, Rode wat opportunistischer gaat spelen. Ja, dan, dan weet je dat je lucht wel eens krijgt, dat een balletje verkeerd gaat vallen. Uh, de tweede bal, die, uh, die wordt hartstikke belangrijk. En uh, in die fase hebben, uh, zijn we nog wel een keer goed weggekomen, ja. Thanks for saving my life. We gaan die naar Andy Houtkamp. De tweede helft van Twente tegen de Ahead Deals. Vier minuten oud. 1-0. De voorsprong FC Twente. Maar Twente is er niet gerust op. Want Michel Jansen, de hoofdcoach, om het zo te noemen van FC Twente, heeft zijn assistent Alfred Scheuder alweer <laughs> naar de uh, zijlijn uh, gebracht. Om uh, zijn. De, de, de tactische adviezen van Michel Jansen aan de spelers door te geven. Uh, balbezit voor FC Twente aan de rechterkant. Kijken of Twente kan. Probeerde het wel meteen al in de eerste minuten naar rust uh, met uh, forceren. En dat lukte ook nog bijna. Nu dan misschien als Silio de bal heeft gekregen van Castanjos. Gaat de bal naar buiten. Naar Egan. Egan uh, wordt neergelegd. Vrije trap. FC Twente. De overtreding was van Xandro Schenk. De linksback van Goethe. Eagles 1-0. Doelpunten maken Gutierrez in de eerste helft. En nu dan een goede mogelijkheid. Dat is echt zo'n balletje voor Tadic. Maar ook Mokhtar heeft zich daar gemeld. Maar Tadic laat zich dat niet van het brood afeten. Die bal in dit geval. Want de man met zes doelpunten en zeven assists. Is de man voor een vrije trap. ...waar de bal ligt aan de rechterkant van het veld... Uh, ...in de buurt van de punt van het strafschopgebied. En met het linkerbeen is dat een ideale plaats voor Tadic. Kijken wat hij ermee kan. De koppers mee naar voren, zoals Bjerland en uh, Schil Schilder zie ik ook nog... ...in de buurt van het strafschopgebied om de afvallende bal uh, te nemen. Nou, daar komt de vrije trap van Tadic in één keer op het doel... ...maar dat is een makkelijke vangbal voor Eloi Room... ...die niet al te veel problemen heeft gekend. In het eerste half uur was het wel een veel beter FC Twente... ...maar daarna zakt het tempo ver weg en ook het spel... En ook omdat Goat Eagles weinig aansluiting naar voren wist te vinden. Bij bijvoorbeeld Erik Valkenburg die gewoon goed is. Als hij de bal heeft dan doet hij er altijd iets goeds mee. Maar hij werd te weinig gevonden de spits van Go Ahead Eagles. Nu Rome in de problemen gebracht. En kan niets anders doen dan de bal over de zijlijn schieten. Tot groot genoegen van het publiek. Toch weer 30.000 man. En de inworp snel genomen. Castanjos met de voorzet. Maar die wordt uh, geschept en uh, uh, wordt gekraakt door Job van der Linden. En dat levert slechts een hoekschop op. Maar dat was wel slim. Heel snel die inworp nemen. En Castanjos die uh, de bal voor probeerde te geven. Nu de hoekschop. Vanaf de rechterkant is het uh, Schilder die uh, zich daarvoor meldt. De links Nee, Schilder is het niet. Dan zal het uh, toch daar iets zijn die het gaat doen. Daar gaat die bal richting de tweede paal. Kan Gutierrez koppen? Kan hij. Maar de bal gaat langs het doel van Eloy Room. En zo blijft het na zes minuten ruim in de tweede helft. 1-0 bij FC Twente Go Ahead. do.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 Just you met It Must Be love. Zolang het 1-0 is, kan het natuurlijk nog alle kanten op in de uitkant. Ja, maar het had eigenlijk wel 2-0 mogen zijn. Wat een mogelijkheid en een kans voor de een, een uitstekende voorzet van Rosales vanaf de rechterkant. En Castanjos deed eigenlijk alles goed. Zijn eerste inzet was een uitstekende redding van Eloy Roon. De keeper van Go Ahead. En de... De bal die loskwam, kwam, die kwam weer voor de voeten van Castanjos. En als door ging hij er niet in. Maar die bal kan toch niet lang meer uit het doel wegblijven. Want Twente wordt sterker en sterker zoals je dat in de eerste helft ook zag. Mooie bal zeg, van uh, Taric En nu moet de bal voor het doel komen. En daar gaat hij erin. Wat een raar doelpunt. Maar hij zit wel. En Castanjos die scoort. Maar is dat dan geen buitenspel vraag ik mij af. Maar goed, hij wordt goedgekeurd door wel. Er wordt geklaagd door Valkenburg. Maar laat ik er nog eventjes vertellen hoe die bal dan gaat. Die bal wordt voorgegeven. Wordt gekopt door, uh, wie was dat? Moktar. En Moktar kopt de bal tegen het achterhoofd van Castanjos. En via Castanjos gaat de bal in het doel. En die krijgt dus uh, de, bal, de het doelpunt achter zijn naam. En ik ga nog een keer kijken. Want ik zie het in de herhaling. De bal wordt gewipt over alles en iedereen heen. Castanjos mist... En dan wordt de bal tegen Castanjos aangekomen. Dan gaat die bal erin. Ja, als hij uh, voor de bal staat, dan is het buitenspel. Want er is alleen nog maar een keeper voor hem. En ik denk dat dat het geval is. Dat het eigenlijk buitenspel is. Het is een curieus... Heel vreemd doelpunt. Maar Castanjos zijn negende ligt in het mandje. En 2-0 dus voor Twente. Kijken of uh, onze vrienden uit Deventer iets terug kunnen doen. Hoe snel ze over deze klap heen komen. 2-0 de stand in het voordeel van Twente. En meteen een goede aanval. Vanaf de linkerkant. Antonia gaat op gebied binnen. Antonia, wat een kans. Antonia gaat liggen. Penalty. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. En wat gaan we krijgen voor Kaart? De kaart is voor Bieland. Uh, nee, Bengtson. Bengtson krijgt geel. Geel voor Bengtson. Penalty voor Go Ahead. Dus hebben we mogelijk weer een wedstrijd. 2-0. 57ste minuut. Bengtson geel. Penalty waar Job van der Linde, de aanvoerder, voor gaat staan. Vorige week scoorde hij uit de penalty tegen Pex Wolle. En kan dat heel goed. Hij heeft echt een heel mooi linkerbeen, zoals dat heet. En kan uh, vrije trappen en penalties uitstekend nemen. Nog eventjes wat gezeur. Maar uh, nu gaat Job van der Linde de bal klaarleggen. We zitten vlak voor het nieuws om 10 uur. Ik hoop dat we het nog halen. Hij gaat uh, de bal nog een keer goed leggen. Job, het nieuws komt eraan van 10 uur. Daar kunnen we niet op wachten. Moet ik het na de nieuws? Hij neemt snel Nog 50 seconden voor het nieuws. Doe het nou. Job, Job, Job, Job. Nee, nee, nee. Hij, nee, hij wacht te lang. Hij oh, gaat erin. 2 nee. okay, dus. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij is schrijver, maar eigenlijk groots verteller.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 Doe er niet aan mee. Stop de Kiloknaller nu samen met Wakkerdier. Kijk op wakkerdier.nl/kiloknaller en geef de dieren een beter leven. Met 5 euro helpt u al mee. Dank u wel. Showroomkeuken Show uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. Nu bij Burger King. De nieuwe XT met 175 gram Flame Grilled Beef.